kick it old school Let's get down to business Maarten van den Hout Wat een plaat nog, na al die jaren. Wat een geluid uh, zit hij toch in man. Niet normaal, niet al russie en uh, untrue, unfaithful, that was you. Britse tienerster was het eigenlijk, Zee, ja, ze was er in één keer, maar ze was ook in één keer weer weg. Dit liedje komt uit uh, 1965, zeg maar een paar liedjes uitgebracht, een stuk of vier, vier singles. Echt niet, meer niet, meer niet, nee niet meer. Het begon allemaal dus als tiener, toen nam ze mee aan lokale zangcompetities, ze zonden in bandjes, in hotel gaf ze wat kleine optredens. En in 1965 toen zond zij een tape, een tape naar Tom Jones manager Gordon Mills. En hij nodigde haar uit voor auditie en de rest is geschiedenis. Nita Rossi, Andrew Unfaithful, That Was You aan het begin van een nieuwe break. Oh zo, oeh. Ja, nou, goeie avond. We zijn uh, officieel begonnen. Nieuwe break de Week, tot 11 uh, uur vanavond op de lokale Oomboep Met, uh, ja, je weet het, het is het, het vaste recept, de, de, de beste soul, funk en uh, classic disco. Heel veel uh, obscure clubtracks, ook uh, lekkere vlogvillers. dus uh, de komende twee uur zit je geramd. Ik zou zeggen, voetjes van de vloer, want de plaatselijke discotheek die is officieel weer open. Zometeen uh, dan ga ik ook iets uh, bekendmaken, want uh, ja, volgend jaar dan ga ik uh, iets compleet nieuws doen. Hou me even rijden, hoor je zo meteen. Nu eerst de Emotions, ze hadden drie hits. Dit was uh, de derde en de kleinste: I should be dancing. Heel wat emoties aan het begin van de uitzending. Die Emotions! Ze hadden ja, drie hits. Tenminste eigenlijk twee, twee redelijke ja, grote hits. En uh, dat waren uh, The Best Of My Love. You got the best of my love, die ken je wel. Nou, daarna kwam uh, Boogie Wonderland. Zij deden mee op uh, die hit van uh, Earth and the Fire. En dit was de uh, derde en de laatste. Uh, exact veertig uh, jaar geleden uh, stond het ook in de top veertig. The Emotions en I Should Be Dancing. Nou, Oorspronkelijk uh, ja, een Amerikaanse cospo uh, Maar later stapten zij dus over naar de uh, soul and, uh, R &B. en RB. Uh, en ze bestaan nog steeds. Hè. Sinds 1962 nog nooit uit elkaar geweest. Ze bestaan nog steeds. Nou, van I should be dancing dan na, dan naar na, You should be dancing. Kleine stap. Terug, zeggen zelf. Van I should be dancing I You should be dancing. Should be dancing yeah. Met natuurlijk de uh, Bee Gees. En ja, volgende week is het ook al een keertje gedraaid. Ha, is leuk, is leuk. Brede week op het lokale volle tot uh, vanavond 11 uur. En uh, natuurlijk ook uh, laat ik je af en toe uh, wat nieuws horen. Schotel ik je wat nieuws voor. Uh, er is nou een, uh, een uh, ja, nieuwe zanneres. Uh, ze komt uit Londen. Beetje rebelachtig type is het. En ze heeft nou uh, vorige maand haar tweede, uh, tweede EP uh, gereleased. Die EP die heet UGH. Ja, UGH, zo heet, uh, heet die EP. Daarop staat uh, onder andere dit super lekkere liedje. Het is van een uh, Zanneres, 25 jaar. Jay Gray heet ze met dubbel R. Het heet For Keeps. Ja, een van de beste liedjes uh, van dit moment. Uh, als je het mij vraagt. De nieuwe zin van Jay Gray. Uit Londen komt ze dus. Ze is 25 jaar. Tweede is vorige maand uitgekomen. Ach. Zo heet die, uh, he heet die EP. Dit uh, liedje staat er dus op. For Keeps. En hij is. Uh, ja. Hij zou zomaar de top 40 net in kunnen komen. Weet je wel. Maar hij is toch net een tikkie origineler dan uh, al die andere liedjes uh, die daarin staan. Fijn nieuw liedje. Jay Gray. Met dubbel R dus. En uh, For Keeps. Wat wil je horen? Heb je ook een fijne soulfunk disco knijter. Laat hem achter. De, uh, 13v4 op facebook.com slash matenlog. Later werd het Teamform uh, S-Express. Dit is de zonneeuw van Rose Royce. Is it love? You're after. Royce bracht heel uh, wat leuke liedjes uit, eind jaren 70, begin jaren 80, Do Your Dance, Car Wash, Wishing On A Star, Love Don't Live Her Anymore, Best Love, RR Express en deze en uh, later uh, 1988, eind jaren 80, toen werd dit uh, een nummer 2 hit, uh, want uh, ja, S-Express, die uh, samplede het. in Team from S-Express, het originele was dus uh, Rose Royce en Is It Love, You're After. Oeh, zometeen uh, iets bekend maken, want ja, ik ga iets totaal nieuws doen uh, op de woensdagavond. Eerst even een stukje Philadelphia Sound. Je had natuurlijk, uh, naar de bekende namen, de OJ's, de Three Degrees, nou, et cetera, et cetera. Maar je had ook, uh, naar wat onbekendere bandjes. Um, nou ja, onbekend, ze hadden wel een aantal leuke hitjes. Do it, Anywhere uh, anyway You want, Party Is A grief in. En deze, Jam Jam Jam, All Night Long. De Philadelphia Sound kwamen ze dan ook vandaan. Philadelphia People's Choice en Jam Jam Jam all night long. Begin jaren 80 brachten ze dus het uit. En ja, wat is het nog steeds een fijn liedje dit? Jam, jam, jam, jam, Goed. Binnen nu in uh, vijf minuten dan uh, ga ik uh, iets heel spannends bekend maken, want uh, ja, ik ga het totaal anders doen uh, op de, de woensdagavond hier uh, op lokale opgeholen. Eerst dan nog heel even iets nieuws. Uh, Michel David en The Gospel Sessions. Een naam die je wellicht iets zegt. Want die hebben volgens mij meerdere keren op Not Your Jazz gestaan. Die komen met een, uh, een vierde plaat. Volgens mij gaat die dan gewoon simpelweg... Uh, Michel David en The Gospel Sessions Volume 4 heten. Want ja, ze tellen steeds op. Um, er is nou uh, de, de eerste single van dat album. Die is nou uitgebracht. Ja, en uh, hij is gewoon weer fijn. Kan niet anders zeggen. Waanzinnige zanneresse ook. En uh, ja, op ieder iedere, iedere album van die gasten staat altijd wel een fijn liedje. Dit is dus de eerste single van het vierde album, You Are. god's got his hands all in yours you are more than you were before trust in yourself and walk through the door so much has been given can't turn around now the power's in your hands don't lose sight and back down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 Yourself man Nothing. I mean nothing. Separate you from loving you. You are just who we need you to be you are Veel uh, van die bandjes uh, de laatste jaren opgekomen. Die uh, ja een beetje dan teruggrijpen naar het uh, geluid van de jaren 60, 70, soms ook 80. Maar die toch met ja, een compleet eigen sound komen. Die er dan een soort, ja. Anonur sausje eroverheen gooien. Een eigen jasje. En uh, ja, dit is ook zo'n bandje eigenlijk. Michel David en uh, de Gospel Sessions. Uh, de nieuwe single You Are. Vier de album uh, komt er dus aan. Goed, nou, dan ga ik nu dus iets, uh, iets spannends bekend maken. Dus ik pak ook uh, even mijn, uh, mijn favoriete spannende drone er ook weer bij. Want Volgende week Op 18 december ...is het voor de laatste keer... ...Breek de Week op de radio. De laatste keer twee uur lang... ...Sol, Funk en Disco op de woensdagavond. Dus niet, niet nou meteen de zakdoekjes erbij pakken... ...want uh, ja, natuurlijk blijf ik wel zulke muziek lekker draaien op de vrijdagavond... Hè, ...tussen 7 en 10, bij je daar niet op. Hè. Maar uh, er komt dus iets nieuws voor in de plaats... ...vanaf 1 januari, woensdag 1 januari 2020. En dat is niet omdat ik het niet meer leuk vind of zo, dit programma. Nee, in tegendeel. Maar ik had gewoon zin in iets, in iets totaal nieuws. Dus in plaats van uh, ja, de beste soul, funk en disco, hoor je vanaf 1 januari 2020 ja, de beste alternatieve classics. Uh, heel veel vergeten classics ook. Veel uh, materiaal uit ja, van 60s, 70s, 80s tot 90s, Zero's. Maar ook heel veel nieuwe muziek. Uh, heel veel uh, ja, alternatieve gitaarbandjes. Denk een beetje aan, uh, nou, noem eens wat: uh, The Smiths, R.E.M., Alice in Chains. Uh, talking Heads, uh, ach man, het is zoveel Joy Division Velvet Underground, Nirvana Pearl Jam, uh, om wat moderners te noemen, Muse Arctic Monkeys, uh, alles van Jack Wise, een beetje Oasis Blur, Pearl Jam, heb ik al gezegd? Cure Green Day, nou echt van alles uh, gaat er van, uh, van uh, bij komen. Um, en dan vraag je je misschien nog wel af, wat ga je dan? de uh, volgende week doen. Uh, volgende week, dan uh, hebben we het... het beste van... Uh, de week, zeg maar. dus ja de, de Alle grote artiesten en alle grote... soulfunk hits, die komen nog allemaal... Uh, een keertje voorbij, uh, volgende week. En dan over twee weken... op de 25e, 25 december... dus dat is inderdaad eerste kerstdag... dan uh, komt er een opgenomen uitzending voorbij... Uh, ook rond dit tijdstip tussen 9 en 11. Dat is dan Maartens krankzinnige... kerstballenmix. Met alleen maar kerstliedjes... Die je eigenlijk ja, heel lang niet hebt gehoord of misschien nog wel nooit hebt gehoord. En de week daarna dus, vanaf 1 januari 2020, niet meer de beste soul, funk en classic disco, die krijg je op vrijdagavond. Maar de beste alternatieve ja, rock, Harry en uh, nou, nog veel meer, vergeten classics. Vanaf uh, 1 januari, zet het in je agenda. En het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl lokale Eendagsvlieg Je kent hem man Funking uh, for Jamaica. Maar hij had ook nog een heel leuk ander liedje. Dat was uh, deze Thighs High: Grip Your Hips and Move. Daarvoor. Uh, ja, drie goede vrienden van mij. Uit de hoofdtijddagen van Earth, Wind and Fire. Het uh, kwam van het album Al Al All uit 1977. Ook die uh, mega grote wereldhit uh, Fantasy stond erop. Maar dit liedje, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Uh, ook op zich nog uitgebracht, maar die deed dan weer helemaal niks. Gek is dat. Jupiter was, uh, was dat. En daarvoor dus de bekendmaking van... Uh, ja, dat uh, Break the Week na volgende week mee stopt. Uh, volgende week dan krijg je dus het beste van Break the Week van het uh, afgelopen jaar. Dus alle grote hits en alle grote artiesten die komen dan nog een keer voorbij. En... Uh, de week daarna, uh, eerste kerstdag, Maartenskrank zinnige kerstballenmix. En vanaf 1 januari dus een nieuw programma, uh, Going Underground. Dat is volgens mij net vergeten te melden, een beetje zo het belangrijkste. Maar Going Underground, zo gaat het uh, nieuwe programma heten. Goed, uh, iets nieuws. Jola bracht naar mijn mening een van de beste liedjes van het afgelopen jaar uit, That Faraway Look. Uh, nu is dat album waar, op, waar dat op staat, uh, Walk Through Fire, dat is geproduceerd door Dan Auerbach van... Uh, de Black Keys uh, Opnieuw uitgebracht um, I Don't Wanna Lie is een van die nieuwe liedjes Die erop staat, want je weet hoe gaat, hè? het gaat het eind, uh, eind van het jaar gewoon het album nog een keer uit Doe er gewoon een paar nieuwe liedjes bij En hup, de kassa die stroomt weer vol Maar hij is wel, uh, hij is wel weer heel erg fijn de Nieuwe zin van Yola, I Don't Wanna Lie Zo heet hij Helaas, er zat ooit, uh, ooit in het bandje Phantom Limb, als je dat niet kent, ga dat ook checken, dat is ook fijn. Dit is uh, van haar allereerste solo album, Walk uh, to Fire, zo heet dat. En uh, nou, dit is daarvan dus een, uh, een nieuw liedje, want het album is uh, opnieuw uitgebracht, met dus een paar extra tracks. I Don't Wanna Lie. Goed, de Jacksons, die kennen we allemaal wel, hè? of in ieder geval de Jackson 5 werd later de Jacksons. Um, het allereerste album uh, wat, zij, uh, wat zij uitbrachten als The Jacksons heet gewoon ook simpelweg The Jackson. Het was een uh, elfde studioalbum, album, um, als, zeg maar, als band. Um, ze stapten over van Motown naar Epic. Uh, op dat uh, album, ja, daar kwamen ze twee singles vanaf. Eentje werd een hit, dat was Show You the Way to Go. Deze die deed helemaal niks in Nederland. Wat gek, wat raar. Enjoy yourself. Ja, die andere single van het album, Show You The Way To Go, With nummer 12. Dit was ook uh, de single, sterker nog, dit was de eerste single van het album. Nee, helemaal niks. Zo raar, zo raar. Uh, in Amerika, ik, ja, moet ik het even opzoeken. Maar heeft, heeft het ongetwijfeld, uh, is het ongetwijfeld wel een hit geweest in Amerika. Jacksons en uh, Enjoy Yourself, Break de Week, woensdagavond, 11 december 2019, 13 voor 10. En het is even tijd van een stukje ontspanning. Eric Clapton, hij ontdekte hem meer of meer of tenminste, hij maakte zijn repertoire bekender. JJ Kale en Traveling Light. DJ Gale, Travelling Light Cocaine stond ook op datzelfde album, Troubadour werd koffer natuurlijk weer Eric Clapton. Hij deed ook echt de Midnight van deze beste man. Weet je dat uh, Bluezieker eruit? Fijn is dat. Nieuwe muziek. Um, Marcus King, of in ieder geval de Marcus King Band. Um, zij maakte een van de beste albums van uh, vorig jaar, van 2018. Um, nou komt King, uh, of Marcus King solo met uh, zijn allereerste plaats, zijn, zijn El Eldorado gaat dat heten. De ene naar de andere goede single, die komt er al uh, vanaf. En dit is, uh, nou, ik zeg niet, meteen, niet per se de beste, maar in ieder geval wel uh, de mooiste en de meest relaxe. Uh, die heet Wildflowers and Winach. Prachtig. Wildflowers and Wine. The old scratchy record plays in the background of our lives. We're still here dancing after all this time wildflowers and wild I walk through fields of evergreen a golden sun like I've never seen Pick them one at a time. Wildflower. Oh, okay. En de bute komt eraan. Met een mix van rock en blues, soul. Heerlijk gaat het zijn. Marcus King, en ja, die andere singles zijn ook goed. The Well, dat is mijn andere favoriete. Die is dan weer wat ruiger en wat meer gitaarachtig. En er is nog een nieuwere, Say You Will, ook een aardig liedje, maar deze is ook een mooi... Wildflowers and Wine, Marcus King. Zijn, album, zijn dubietalbum El Dorado, of in ieder geval solo debuutalbum ...komt op 17 januari 2020 uit. Fijn, fijn, fijn, fijn. Ja, en dan dit collectief. Ken je nog van hits als The Second Time Around... ...I Can Make You Feel Good, Take You To The Bank hadden ze ook nog. Ze hadden ook nog een hele mash-up met de Uptown Festival. Veel leuke dingen gedaan. Ook deze. There it is. Shalamar. There it is. There it is. What took Jalemar. veel leuke dingen gedaan. A night to remember, dus ook nog ja. Klopt. Friends en deze There it is. Vorige week, uh, ja, uh, ja, vorige week woensdag. Toen was het uh, 5 december. Nou is het 11 december, moet je nagaan. Vorige week, uh, week moesten het nog pakjesavond worden. Nou zitten we al midden in uh, de kerststemming. Ook uh, de studio hier is uh, helemaal uh, toe. Uh, ja. heeft, een, uh, heeft een hele make-over uh, ondergaan. Um, ja, dat kun je niet zien. Ja, als je, misschien kijk je wel mee op, uh, via Zekoe Kanaal 44. daar zijn we natuurlijk iedere week ook te zien. Um, vorige week toen zag je inderdaad nog uh, allerlei Sinterklaas cadeaus liggen. En allemaal uh, pakpapier en weet ik het helemaal. Alleen nou, ja, het lijkt alsof er bijna niks staat. Er staat hier één klein... Mini, mini, mini boompje. Uh, maar er staat daadwerkelijk helemaal aan de andere kant van een studio een, uh, wel een kerstboom. En het is ook nog een echte. En hij is helemaal uh, versierd. Lampjes uh, zijn aan. Um, wat ja, eigenlijk niet heel logisch is. Aangezien het best licht is in deze studio. Kerstballen. Van die mooie rode kerstballen die, uh, die hangen erin. Um, en het is ook in één heel kaal achter mij uh, op die wand. Normaal rien daar altijd allemaal posters. Maar het is nou kaal. Ja, ik vind het... Uh, ja, ligt er ook aan natuurlijk welke posters uh, er hangen. Maar ik vind het nou uh, op zich wel, uh, wel mooi. Het geeft wel een bepaalde rust. Um, ja, daar, uh, ik wilde daar eigenlijk helemaal niet naartoe. Ik wilde eigenlijk naar uh, de kerst zelf. Want ja, hey, dan moeten we ook natuurlijk even een kerstplaatje draaien. Op 11 december. Kunnen we wel even hè, vorige week ook gedaan. Toen was het Alexander O'Neill met After Christmas. Ik heb nou voor deze gekozen. Donny way and This Christmas. Hang all in the soul.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 And as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas. Like hand Dit is Lokale Homo Goorlen. De omroep voor Goorlen en riel. Dit is het regio -nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Afgelopen dinsdag moest de brandweer uitrukken na een melding van een brand in een garage aan de Westelbeerse dijk in Diezen. De schuur brandde volledig uit. De brandweer heeft de nabijgelegen woning weten te behouden. De brandweer uit Hilvarenbeek, Diece en de Piessen kwamen ook ter plaatse. Waterwagens werden opgeroepen vanuit Oosterwijk, Tilburg en Balen-Nassau. Er is ook asbest vrijgekomen, zo meldt een perswoordvoerder van de veiligheidsregio. Daarom is de gemeente Hilvarenbeek ingeschakeld. Zij zorgen dat er een gespecialiseerd bedrijf te plaatsen komt om de asbest te verwijderen. Bedrijven met een hoge uitstoot in een zone van 5 kilometer rondom Natura 2000 gebied in Brabant... komen in aanmerking voor een uitkoopregeling. Het uitkopen van de eerste 100 boerenbedrijven dichtbij de kwetsbare natuur gaat netto zo'n 50 tot 70 miljoen euro kosten. Dat denkt de provincie staat in een plan om de neerslag van stikstof op beschermde natuur drastisch te verminderen. De provincie Brabant zet in op een reductie van 25 tot 40 procent in de komende 10 jaar. Tot zover het Regio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 En dan leer je samakosa. Oh, Amuna Yee, Amuna Yee, Sisseya, Salma Cosa Ja, nog allemaal Salma Ja, leuk, leuk, leuk Regéje Salma Cosa Manu Dibango Salma Cosa Het werd uh, geen grote hit, nee het kwam niet verder dan de tipparade destijds in uh, 1973 hier uh, in Nederland, in ieder geval. Maar wel uh, ontzettend uh, invloedrijk geweest voor uh, de soul en uh, nou, misschien ook wel muziek later. Uh, Manu DiBango Es Sol Makossa. Michael Jackson die heeft uh, laatst nog dat uh, Makossa Makossa, dat heeft hij uh, nog gebruikt in uh, Wannabe Starting Something. heeft hij uh, gesampled, dat, uh, uh, mama, dat uh, mama appelsap uh, gedeelte, weet je wel. Of mama, mama Costa. Mama se mama mama kosa. Mama se mama kosa. Nou, dat komt hier dus uit. Uit uh, Sol Makosa van Manu DiBango Bango. Rihanna heeft het later ook nog gebruikt. Oftewel, ja, eigenlijk die heeft re, uh, Michael Jackson dan weer gestempeld. Rihanna in uh, Don't Stop the Music. Hè, daar zat dat ook in. Ah ja, af aan. Uh, welkom uh, bij het, uh, het tweede uur. Break de week. Het tweede uur break de week. We zijn officieel begonnen met uh, nog één uurtje lekker Sol, Funk en Disco draaien. Classic disco. Nog één uurtje freak op uh, het lokaal crawlen uh, tot. Uh, ja, 11 uur vanavond. Met nu Prince. Eentje die je niet te vaak van hem hoort. When You Were Mine. Het kwam van zijn derde album Dirty Mind uit 1980. Stond echt van alles op. Post-disco, funk, new wave. Het was rock, pop, het was RB. Het was uh, naar punk funk uh, ook wel een beetje. En ook wel een klein beetje zool. Uh, Prince, When You Are Mine. Sowieso uh, een opvallend album uh, van Prince. Wel, uh, ja. Goed ontvangen destijds ook bij de critici. Nog steeds trouwens. Een uh, invloedrijk album uit de, de jaren tachtig. Kwamen ook verschillende hitjes. Of uh, nou niet hits. Uh, sorry. Maar gezin vanaf. Uptown. Dirty Mind. Uh, Do It All Night. En uh, dit uh, vond ik ook altijd een van de leukste van uh, dat album. When You Remind van uh, Prince. Ook een beetje ja, expliciet. Uh, seksueel getinte songs. Er uh, staat ook één nummer op. Dat heet Head. Dat gaat over uh, orale seks. Kortom een heel interessant Prince album. De, het album daarna heet uh, Controversy, daar scoorde hij, ze, ja, scoord hij daar uiteindelijk zijn allereerste echte hit mee. In ieder geval uh, in de Nederlandse top 40: Controversy. Dit was dus nog uh, uit die periode daarvoor. Prince and When You Were Mine. Goed, even weer iets van uh, de spinners draaien. De spinners hadden uh, een succesvolle 70s en een succesvolle 80s periode. Dit kwam uh, uit die laatste: Cupid. I loved you for a long time. Cupid. We schamen ons nergens voor. De Spinners en Cupid, uh, I loved you for a long time. In uh, nou, de laatste drie kwartier van uh, een reguliere break de week, mocht je later ingeschakeld zijn. Een uur uh, geleden heb ik uh, dat bekendgemaakt. Uh, vanaf uh, ja, uh, volgend jaar, dus 1 januari 2020, gaan we iets uh, totaal anders doen op uh, de woensdagavond. Uh, wel gewoon met mij. Uh, Maakt van oud, hallo. Uh, alleen maar alternatieve rock en uh, vergeten classics. Vintage tracks, uh, et cetera, et cetera. Um, maar uh, ja, de, gewoon de reguliere soulfunk disco die hoor je dus nog op, uh, op vrijdagavond uh, bij het dan niet op. Natuurlijk. Um, maar uh, ja, volgende week dus nog één breek de week. Uh, dan is het uh, dus een beetje het beste van uh, ja, de favoriete artiesten en favoriete tracks. Um, en... De week daarna dus nog Maartens krankzinnige kerstballenmix. Uh, Spinners, Cupid, I've loved you for a long time. Um, en nog even iets nieuws draaien. Um, deze band die komt uit Canada. Ze bestaan uit uh, maar liefst negen man. Um, uit Canada dus. J James Brown, The Meter, Stevie Wonder. Zomaar wat uh, namen waardoor deze gasten flink uh, door zijn uh, beïnvloed. Ze noemen het zelfs. Uh, dropping Funk of Kicking It Old School. En uh, er komt nou ook een uh, album van deze gasten. En dat is fijn nieuws, want ja deze single die is fantastisch. Vorige week uh, voor het eerst gedraaid. Ja, jee jee jee Gooi het eruit. 24 januari, dan uh, komt het nieuwe album van The Soul Motivators. Want zo heten ze. Moet je dit nou horen, jongens. Teng, teng, teng. Do the damn thing. Zo gaat dat album heten. Nou, dit is dus de eerste zin hoor. Vorige week voor de allereerste keer laten horen. En wat is dit goed zeg? Nieuwe zin hoor van die gasten: Modern Superwoman. You hustle hard to make the paper stretch even harder. All the sacrifice. If you don't, the baby starts. You're all alone. Where the dead go a card Christmas But nobody knows You had bigger dreams To use your talents To be seen But you were vulnerable And they had to get it in Don't blame yourself That's a card judging you you're still a hustler through and through and you're making moves working days and nights in school on than a dime trying to fill the princess time independent woman gonna stay alive more than capable the future will be brighter never turn around forever looking forward you are well Ah, I'm if they super bomb Als nou, eerste ze hier, de lokale hoek gehoord, de Soul Motivators En uh, de nieuwe al, Morden Superwoman. Welk liedje heb jij nog zin in? Welke soul, funk of classic disco track wil jij, ook, uh, wil jij nog horen op deze woensdagavond? Mag van alles zijn, uh, vraag je, je favoriete liedje aan. 013 of facebook.com slash maartenlog. Deze gasten, die, uh, of deze dames eigenlijk, die scoorden tweede hits. Let No Man, Poe en deze. Sanne die, uh, die gaf via de Facebookpagina. facebook.com slash Twee liedjes door Genesee met uh, Fly to High en deze First Choice met Duck to Love Nou, mijn uh, first choice ging naar deze, Duck to Love Ja, en dan nu uh, de Gap Band. Kennen we die nog? Dat was uh, dat bandje waar uh, Charlie, uh, Charlie Wilson ook in zat. Die heeft later nog uh, ook een aantal hits gescoord met uh, Snoop Doggy Dog. Uh, maar zelf uh, had de Gap Band natuurlijk ook uh, ja, verschillende hits. Uh, het begon natuurlijk met Oops Upside Your Head. Je, oops Upside Your Head. Later ook nog uh, Burn Rubber. Huh? Why You Wanna Hurt Me. En uh, ja, voor de rest eigenlijk nog uh, wat onbekende dingetjes en uh, onder die uh, nou, wat onbekendere dingen valt deze The Gap Band en uh, You Drop A Bomb On Me. Het gaat ook constant, hè? hier hoor je zo'n fluitje en dan een soort gong of zo is dit, volgens mij. BOM! De Gapband! You, you, you drop the, the, the bomb on me! En dan gaat hij nog een keer de fluitje. Mieu. Dan de gong, BOM! Ja, duidelijk! Ja, leuk! Goed, nu even iets uh, nieuws laten horen. Dit uh, is nieuw, komt uit uh, de film Spies in the Skies. Een nieuw van Mark Wonson en Anderson Paak. And then they Dansebaak. Then There Were Two. Zo heet hij. Then There Were Two uit de, de film dus Spies in Disguise. Goed, even een van de grootste wereldsterren uit de, de jaren 80. Grace Jones. Natuurlijk, afzien dat face before. Pull up to the bumper. Nipple to the bottle. Slave to the rhythm. Maar het begon allemaal eind jaren 70 Met deze cover van Edith Piaf. Grace Jones. En La Vie en roda. Saul. nou we volgende week ook nog zeker een keertje draaien in de laatste break de week. Twee koffers achter elkaar. Saul Veel van Rita Franklin, origineel van uh, Dinah Washington. Daarvoor uh, Grace Jones, Lavian Roos, Rose, origineel van uh, Edith Piaf. Nog even iets uh, nieuws laten horen. Of ja, wel, nieuw. Het is al uh, nou, anderhalve maand uit inmiddels. Maar toch, hè, maar toch. Michael Kimanuka, mocht je nog uh, ja, geen... Uh, ...geen kerstkalo hebben hè, voor, uh, nou, voor een paar weken, dan kan ik je het nieuwe album van Michael Kiwanuka zeker aanraden. Dit staat er onder andere op, Living in Denial. Luca, natuurlijk gaan we die volgende week ook draaien. De laatste break de week. Ja. Living in Denial, albumtrek van zijn laatste album. Maar um, ja, ik vind het. Ik vind nou gewoon inmiddels dat het een nieuwe signal is. Want er zijn een aantal radiostations die dit oppikken. Ook wij, dus hè. Hey gewoon van dit is de nieuwe single living in Nile Michael Kimonuk en het uh, laatste kwartier van de, regu de laatste reguliere break de Week is het dan uh, in ieder geval. En uh, zou jij nog iets willen horen dan uh, ja, mag je je favoriete plaat aanvragen. Dat doe je heel makkelijk via facebook.com slash Breek Week log. Um, ja, zometeen dan uh, nou, maximaal 10 minuten na de uitzending. Dan staat er ook gewoon weer een gloednieuwe podcast uh, online. Dan kun je deze uitzending dus weer heel makkelijk uh, terug Ook via diezelfde Facebook pagina slash facebook.com. Kun je weer een heel de micmac uh, abonneren, reageren? CD'tje branden? Kun je het allemaal terug luisteren? De trams nu, rubberband rubber band. Call de debuutalbum, de Legendary Zing album, uh, er stonden best wel wat hitjes op. 60 Minute Man, Zing uh, Went The Strings Of My Heart, uh, Hold Back The Night. Dit stond ze ook op dat album, Rubber Band van de uh, Tramps. Isaac Hayes is een uh, naam waarvan je ongetwijfeld wel eens een keer uh, hebt gehoord. Hij was een uh, Amerikaanse, ja wat deed hij eigenlijk allemaal? Hij deed van alles, hij was zanger, hij was songwriter... Acteur, producer. Hij heeft uh, ja, uh, officieel twee hits hier uh, gehad in Nederland. Uh, hij was trouwens ook nog uh, belangrijk voor het uh, Stack Records label. Uh, maar hij heeft twee hits hier in, uh, in Nederland gehad. Uh, dat waren uh, Team from Shaft zijn uh, meest bekende werk denk ik. En later nog uh, eind jaren 90, 20 jaar geleden, als uh, chef van South Park met de uh, Chocolate Salty Balls. Nou daarin, uh, te, ja, tussendoor heeft hij ook uh, ontzettend veel gedaan. Onder andere dit. Inmiddels leeft hij niet meer. Hij overleed in uh, augustus 2008. Maar dit was een van die andere dingen die hij uh, heeft gemaakt. Net na de team from Shaft, toen kwam hij met deze. Team from The Man, Isaac Hayes. Ja, fijn het toch. Na team from kwam team from the man. Dan heb ik het over de man zelf. Isaac Hayes. Ja, hij zit er bijna op. Deze laatste reguliere breekt de week. Volgende week dus de allerlaatste. Maar ja, moet ik wel nog even afsluiten hè, met de laatste liedje. Um, Isaac Hayes en uh, Team From The Man. Zou ik nog een, uh, een liedje draaien dan? Ja, even afsluiten met iets nieuws. Ik heb het al een aantal keer eerder gedraaid. Het gaat hier om... Uh, ja, eigenlijk is het gewoon een indie band. Vijf kerels uit uh, Nieuw-Delhi. Uh, Peter Cat Recording Co, zo heeten ze. Maar je kan het ook wel een beetje in de soul, maar ook wel in de jazz uh, uh, hoekje. Kun je het ook wel uh, een beetje uh, ja, inzetten. Um, in juni kwam er een uh, nieuw album van die gasten uit. Bismillah. Ja, dan moet ik toch weer een keertje. Bismillah. No, we will not let you go. Let me go. Als, als hij toch weer op nummer 1 staat in die andere lijst van die andere zender. Bismillah. Zo heet dat album. Dit, uh, deze single, die staat erop en uh, daar sluiten we dan uh, mooi mee af. Solace, Friends. Zo heet die single van uh, Peter Cat Recording Co. Ik spreek je heel graag vrijdag. Tot dan. Fijne avond. Welcome my soulless friends you are what i need you always been maybe i know but i've always